6 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Griekse regering neemt maatregelen om de situatie in migrantenkampen aan te pakken. Verspreid over vijf eilanden zitten er nu zo'n 25.000 migranten in kampen... waar de omstandigheden zo langzamerhand onhoudbaar worden. De regering heeft daarom besloten om kwetsbare mensen als zwangere vrouwen... en alleenreizende minderjarigen zo snel mogelijk... naar het vasteland van Griekenland te brengen. Verder wil de regering de zeegrenzen beter bewaken... en asielzoekers die worden afgewezen zo snel mogelijk terugsturen. De regering van Indonesië stuurt 2500 militairen... naar de provincies Papua en West-Papua. Eerder stuurde Jakarta al 1500 militairen naar het gebied. Het is sinds 17 augustus al onrustig in Papua. Het begon als protest tegen racisme... En groeide uit tot een nieuw streven naar onafhankelijkheid... Bij demonstraties waar duizend mensen op afkomen zijn onder meer overheidsgebouwen in brand gestoken. Door hard ingrijpen van het Indonesische leger zijn zeker zes doden gevallen. Warenhuisketen Hatsens B. ontkent dat er een definitief besluit is genomen over sluiting van de winkels in Nederland. Het FD meldt dat de 15 vestigingen eind dit jaar sluiten, maar volgens het bedrijf wordt daarover nog overlegd. Vakbond CNV zegt een paar dagen geleden al te zijn geïnformeerd... over het ontslag van 1400 medewerkers. Wat zijn, zijn sinds twee jaar actief in Nederland. In zo'n 30 steden in het Verenigd Koninkrijk... zijn duizenden mensen de straat opgegaan. Ze protesteren tegen het schorsen van het Britse lagerhuis... in de aanloop naar de brexit. In Londen blokkeren de betogers de straten rond de parlementsgebouwen. De demonstranten roepen leuzen als Boris Johnson schaam je... en stop de staatsgreep. Premier Johnson wil hoe dan ook op 31 oktober uit de EU stappen... met of zonder overeenkomst. Het weer op veel plaatsen nog zonnig en warm. Geleidelijk koelt het af. Vanavond kans op een bui, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 16 graden. Morgen wisselen bewolkt, lokale bui en hooguit 20 graden. En daarmee is er een voorlopig eind gekomen aan de zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de N200 Amsterdam-Halfweg staat bij Halfweg een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar nog altijd flink, namelijk een half uur. En verder een korte file vanaf het strand op de N201 zandvoort Hoofddorp Bij Heemstede is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kameraden, geef een hand Ondertussen in dat cafeetje Schenk de waard zijn trouwe gasten En komt het feest al wat op gang Net als vroeger als we strijden, zullen wij de bekers vullen. En als poeder proosten wij op het leven en de vrouwen. Zal het gisteren nacht weer vloeien, tot het echt niet langer kan. Onze vijand staat op tafel, hij is haast niet te verslaan. The. <laughs> Ik weet het. I'm That is... Dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit. Zijn hele huis zat vol en het afscheid was zo mooi. En in de geest van Bertus zelf hebben wij dat toen beleefd. We zoeken en we dronken en het werd een Het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www In een cafeetje zat stil aan een tafel een meisje met zwarte haren. Zoiets als zij zag ik nog nooit. Ik vroeg aan haar, is het goed als ik daar even bij je aan tafel kom zitten? Tot mijn verdriet vergeet ze mij niet. Besame mucho, zei ze mij iedere keer, ja telkens weer. Vandaan en ik vroeg, komt je vader je halen La, la senor. Ik wil amor Ik grijp een kans bij de volgende dans En kusten daarna op een bankje si, si, si. Het is beter dat hij... Je me gaan zo snel voor Met het eten toen ons zoontje plotseling binnenkwam met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de en gaf het hamer. En terwijl ze handen afdroogde en er schort, las ze wat erop stond: schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een roertje gepast, terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aanvaard, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Nou, hm, Dat was het.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 Dagen en weken voor je gezorgd, naar je omgekeken. Gratis. Tel het allemaal op. Je moeder doet alles. Gratis. Voor niets. Iedere avond zorgen voor de dag van morgen. Gratis. Je medicijnen gehaald en je schoolgeld betaald. Gratis. Ik heb je kleren versteld. En vaak om de dokter gebeld. Gratis. En tel dat allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Nou, toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol. Grote tranen en heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten, Nota voldaan. Als je het allemaal optelt, echte liefde is gratis. Dit is een feest, waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest Een feest, waarvan ik morgen niks meer weet Ik gooi alle remmen los, omdat dat maar één keer leeg Ik ben gekomen op de drommen en kruipend weer naar huis En zo niet dan slaap ik lekker in de stuip Dit is een feest, waarvan ik morgen niks meer weet Zo zat als een dat en een keer gaan Los met z'n allen, 3, 2, 1, spring. Kerokeer, ik ken er niks aan doen. Als feest ooit een sport, sport, sport ik kampioen. Ik stop als als ik blauw ben. Dus morgen zie ik groen. Vanavond doe ik gekken dat jong jongen. Andam, Dit is een Een feest, waarvan ik morgen niks meer weet. Ze zat als een, een ap en een kerel als een beest. Ze zat als een, een ap en een kerel als een beest. Handen het in de lucht en die twee is pink. Lok elke keer! Die komt later, maar vanavond ben ik erbij Ook al sta ik op met een bonkende kop Morgen de naar Het tijd Het is een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ik wil niet weten waar ik deed of waar ik ben geweest Een feest waarvan ik morgen niks meer weet Ze zat als aan een avond een keer op Lallen met z'n allen in die 2, nee, hey, hey. Zwaaien! Nu nee, Natuurlijk nog, ontmoen! Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het, en jij beleeft het! Zandvoort. Oeh, dat is lekker! Dan wordt weer een feestje! Schudden met die toeters! Hand in de lucht! De Zandvoort. Zandvoort. Dat klinkt vrij goed! Hey, hey. Gooi die in de lucht! De biet is aan en de deuren dikt. Alles maakt uit, behalve het licht! Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond? Maakt niet uit. Hoe haar zit los, hoe je zit strak. Gelijk wel vaak u hem verpakt. komen ze dichterbij. Ga er vanavond mee. met mij We gaan op en neer. We gaan op en neer. We maakt me gek, neer. We lekker. en We gaan heen en weer, We gaan op en neer. We gaan op en We gaan met een Is heet. Eén keer hengelen en ik heb beet. Het halve werk is een goed begin. Gij het een opening en ik heb zin. De nacht is kort, maar de mijne lang. Ik heb geen zadel, wel en stang. Ik zing heel slecht, maar bedoel het goed. Geweet niet half wat je met mij doet. We gaan heen en weer, we gaan op en weer. Maakt me gek. Met een neer. Met de kontje, snolle bolletje. Zorgen. Zorgen. Zorgen. jullie deze Zorgen. die Zorgen. Zorgen. die. Zorgen. Zorgen. Zorgen.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 Laat de komen, met nachten uit mijn dromen Gooi alles van je af, zonder een pardon Al die warme dagen, ons best te gaan verjagen Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon Staturen, tot in de late uren Gooi alles van je af Zonder een pardon Al die volle nachten Het was weer even wachten Nu is die tijd weer hier Samen in de zomerstorm